We presenteren eigenlijk werk van jonge makers, zoals ik het al zei. Enerzijds is het puur receptief, dus dingen die we presenteren. Anderzijds zijn er ook veel producties bij die hier in première gaan en die dus ook hier gemaakt zijn. Een heuse meezinger, Greensleeved Chinaman, You Must Die van Isle of Sarah die het testfestival afsluiten. Het Tijsfestival begint uh, komende maandag tot en met donderdag 23 april. En wij van Apropos zijn alvast met een aantal kunstenaars die deze week in residentie zijn een stuk gaan praten. Een van deze kunstenaars is Sophie Palmer. Zij is actrice. En zij... Uh, doet een voorstelling van Annelies van Hullebosch. En ik ga de titel niet uitleggen, maar zij legt zelf alles even uit wat ze allemaal precies gaat doen en waaraan ze heeft gewerkt met Annelies. Je hebt gestudeerd aan de toneelacademie in Maastricht. Hoe, hoe kom je in de theaterwereld terecht? Um, ik ben eigenlijk vroeg begonnen. Dat is begonnen met cursussen in Wilselen en dan naar de Reinaardgezellen en dan bij Fabuleus ben ik terechtgekomen. En daar heb ik heel uh, veel gespeeld tijdens... Uh,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 Mijn taak is eigenlijk om te creëren, ja, haar eigen wereld te creëren en die over te brengen naar het publiek natuurlijk. Een van de scènes die ik heel leuk vind om te doen is... Um, Mon, dat is een visser um, waar Annelies ooit een prentje van had gezien in de krant en vond dat zo'n sprekende kop dat ze die was beginnen boetseren. En toen kwam ze op Theater aan Zee in Oostende afgelopen zomer en toen ging dat daar in Levensgroot en bleek daar een foto van Stefan van Vleteren te zijn.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 Uh, we zitten op Taste Festival. Oe, champagne en Taste, dat vind ik allemaal samen heel leuk. Ik ben dinsdag een andere kunstenaar in de residentie gaan bezoeken. Namelijk Michiel Soete. Dat is een jonge man die net is afgestudeerd aan het rit. En hij heeft een voorstelling um, die heet Perme non basto. Wie dat die man is en wat hij allemaal doet, dat heb ik hem toen gevraagd. En daar gaan we nu naar luisteren.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 Je hebt nog andere voorbeelden. McStuart, Stewart, uh, Wim van Ikebuss, die oorspronkelijk of nog altijd als dansvoorstelling worden gezien. zitten vaak meer theater in dan dans? Of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 Als je dat echt heel bewust zou beginnen bekijken, dan zou je kunnen zeggen, ja, we zijn eigenlijk de wereld ook aan het kapotmaken natuurlijk, maar... Dat is niet hetgeen wat ik wil vertellen. Voor mij had het veel meer over, over mensen of... of uh, um, er was iemand die was komen kijken naar een doorloop en die zei, ah, er zit wel linken in mijn Guantanamo of mijn gevangenissen, of het uh, iemand pijn doen eigenlijk, waarom? Je bent uiteindelijk al twee evenwaardig als mens, maar toch sta jij boven de anderen en iemand anders. Dus er zijn wel heel veel linken naar, naar deze wereld en naar uh, uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld Irak of zo, omdat dat gewoon beelden zijn die op dit moment en in kranten en op televisie gewoon heel hard poeh, uh, uh, ja, op je impact hebben, een grote impact hebben op je. Dat speelt onbewust en bewust voor een stuk wel mee natuurlijk, maar het, het leuke aan de voorstelling zelf is dat het een soort van universeel verhaal of zo is en dat je eigenlijk als toeschouwer voor een stuk vrij wordt gelaten in je eigen fantasie erbij. Ik heb gezien dat jij een subsidie hebt gekregen voor het uh, project voor jongeren. Subsidies, uh, subsidies voor en door jongeren. Dus je kan eigenlijk kiezen of voor alle twee, of enkel voor jongeren of enkel door jongeren. Aangezien we allemaal onder de 25 zijn, is dat eigenlijk de. Dat was een perfecte extra toetje, ja, absoluut. Wat we wel kunnen gebruiken. Jullie zijn ook een stuk product, en wat betekent dat? Dat betekent dat het stuk ons eigenlijk volledig ondersteunt, zowel technisch als uh, structureel met gebouwen. En we krijgen ook wel materiaal, onkosten enzovoort, en vervoersomkosten enzovoort terugbetaald. Dus dat is fantastisch natuurlijk. En een kans om op het uh, op testfestival te mogen spelen natuurlijk. Heb je dergelijke ondersteuning echt nodig om iets te kunnen maken? Uh, dat is een goede vraag, uh, maar ik ben, ik ben er wel heel erg mee bezig, want uh, je, hebt zo, je zou kunnen zeggen dat er een, een systeem is met subsidies en uh, uh, uh, zeker als jonge maker, zoals ik dan word genoemd op dit moment. Ik vind dat een beetje, dat is het, ja, de, de, de functie die je nu hebt, Verkoop je, verkoopt het huis, je, jou eigenlijk als jonge maker en jij jezelf ook zo, maar, Daardoor word je wel een product en, en zit je heel rap in een systeem. En na zoveel jaar moet je dan natuurlijk een projectsubsidieaanvraag bijna en dan uiteindelijk structureel en bla bla bla. En ik heb daar wel wat. Ik probeer, probeer, ik probeer voor mezelf een soort van integriteit te behouden om, om niet helemaal een product of zo te gaan worden, maar. Uiteindelijk, voor een stuk word je dat natuurlijk wel, omdat je binnen een geheel natuurlijk zit. Maar aan de andere kant is het ook fantastisch om, om, om net die uh, mogelijkheden te kunnen gebruiken. Dus het is wat afwegen voor jezelf of, uh, of, of dat je het wel of niet doet. Of dat je het gewoon in een garage maakt en gewoon veel reclame maakt met is uh, uh, mis of zo. Dat kan ook. Ik heb ook een aantal foto's gevonden op de website van een stuk waarin iedereen zwarte jasjes draagt. Kostuums, hoe belangrijk is dat? Ik ben er eigenlijk heel weinig mee bezig altijd. En dat is bij mij altijd een heel grote... Uh, uh, of, of een laatste punt, of iets dat we in het begin al beslissen en dan niet meer op terugkomen. Um, en het stond nu eigenlijk tamelijk krap vast dat het, het mochten wel mensen zijn die zo er goed uitzagen, of die zo wel een uh, schoon wit hemd aan hadden of een, uh, een, een zwart vestje zo. En dat is het uiteindelijk ook gebleven. En dat klopt ook wel bij die drie, die drie figuren die daar uh, door de voorstelling heen bewegen. Ja. Een, een uiterlijk, dat zoals bij mensen, hun eerste indruk heeft met hun, hun kleding te maken. En, oh, dat is toch een heel belangrijk item. Um, ja, ik, me, ik, ik ben meer bezig met een uitstraling, denk ik, dan met van, van, van die persoon of van, van een gezicht of van um, de beweging of de handen of de, uh, hoe dat ze wandelen. Veel meer dan een kostuum. En ik denk dat je eigenlijk altijd voor een stuk kies je wel het, het kostuum in functie van een voorstelling. Maar, ja. Ik denk dat er nog iets is dat ik mezelf moet aanleren. Je, je vertelde, ik ben maar bezig met hoe dat iemand wandelt. Maar je bent zelf een theater van opleiding. Mm -hmm. Je staat hier als choreograaf aangeduid. Ja. Hoe gaat dat te werk als je met een aantal dansers werkt? Doe je dan dingen voor of geef je hun een concept? Hoe ga je te werk? Maar het, het, het grappige dat ik vind is dat uh, over dansers wordt heel vaak gezegd van ja, die kunnen toch niet acteren. Maar uh, ik ga er bijna altijd vanuit dat een danser uh, zich sowieso heel bewust is van de theatraliteit. Iemand dat, dat je dat kan vinden of kan aanspreken of kan losmaken bij die persoon, dat die dan wel heel snel een eigen manier vindt om um, eigenlijk een scène te gaan spelen. Dan. Aangezien de scènes wel tamelijk dansant-scène, het is eigenlijk een combinatie van beweging en, en theater en, uh, en toch weer niet. En sommige dingen doe ik heel soms voor, maar vaker zeggen ze: leg gewoon uit wat dat idee is. Of eh, gezamenlijk. En al dan, en dan doen van je scène en dan werk je weer door. En dan plots zeggen ze: Ja, ik heb het. Uh, dit is dat. Ja, het is dat. En dan, dat voelt wel goed aan, dan, natuurlijk. Ja, dus op een moment iemand die uh, helemaal in een zwart doek is gewikkeld. Alsof dat bijna een boerka zou zijn. Maar dat is het niet, want het is gewoon een zwart doek. Uh, en dan schuifelt hij heel langzaam dichterbij. Die is eigenlijk al dood op dat moment. En die schuift dan heel langzaam dichterbij. En dan komt hij naar de tafel en daar zijn een kristallen, uh, een kristallen karaf en een glas. En dan uit het zwarte doek komt plots uh, uh, melk tevoorschijn uh, en die uh, stroomt in die karaf. En wat later wordt dan iemand anders? Eigenlijk in die melk uh, pleegt hij eigenlijk zelfmoord in die melk. Wat later. <laughs> het klinkt heel uh, abstract, plots als ik het probeer uit te leggen, maar een heel mooi beeld. Eigenlijk is het zo dat de, de voorstelling is meer een soort van uh, een eigen wereld, een soort van totale atmosfeer denk ik, waar je mee in, in, hopelijk in mee wordt gezogen en dat je voor een uur lang niet meer loslaat. Mijn muziekredacteur had dit nummertje aangekondigd van Vandal X als een zacht nummertje. Het was de titel Burn the Witch. We waren bezig met het Taste Festival. En we hebben een interview gehoord met Sophie Palmers van de voorstelling Sorry dat je het zo te weten moet komen, maar beter nu dan ooit. En met Michiel Soete van... Permenon-Basto. Deze voorstellingen alle twee in première op maandag. Annelies en Sophie kan je bekijken om 8 uh, om uur avonds. En uh, Michiel Soete zijn voorstelling is om 22 uur avonds. Ze vertellen alle twee over um, productieondersteuning en een kunstcentrum stuk dat hun uh, helpt in technische ondersteuning en repetitieruimte voorzien en we vonden dat eigenlijk best wel interessant gegeven dat Kunstcentrum dus niet alleen jullie theater en muziek en zo voorschotelen, maar dat ze ook jonge kunstenaars helpen om het in elkaar gestoken te krijgen. We gingen daarvoor uh, naar het stuk, we praten met programmator Els de Bot en uh, zij vertelt uh, hierover. Dit is een festival voor jonge theatermakers, performers en choreografen. Het is aan de derde editie toe nu.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 Jonge makers, waarom specifiek die keuze? Het Theesfestival is eigenlijk gegroeid uit THZ. Dat sowieso al een, een festival was voor jonge theatermakers. We hebben het uitgebreid naar choreografen en performance. Omdat we het gevoel hebben um, dat, dat er op dit moment... toch wel een grote nood is aan de ondersteuning van jonge makers. Wat bedoelen we met jonge makers? Het zijn niet zozeer mensen die nog op school zitten. Uh, mensen die op school zitten, die tonen vaak hun werk op school zelf... of op festivals als Theater aan Zee, het Bataar Festival in Brussel... Wij presenteren en ondersteunen vooral werk van mensen die uh, net zijn afgestudeerd of al een aantal jaren zijn afgestudeerd. We hebben gemerkt in de loop der jaren dat vooral zij nood hebben aan ondersteuning. Uh, vaak is het voor hen moeilijk om een subsidie vast te krijgen omdat ze nog niet genoeg gepresenteerd hebben. Omdat commissies hun werk nog niet kennen. Dus het zijn net teammakers die, die hun tweede of derde productie maken uh, die nood hebben aan ondersteuning. Wat bedoel ik met ondersteuning? Dat kan gaan van financiële ondersteuning... Uh, maar uiteraard ook productioneel, technisch, logistiek. En dat zijn de dingen die je natuurlijk als kunstencentrum kan bieden. Uh, voor de makers die in dit festival zitten, bijvoorbeeld Annelies van Hullebusch... ...dat is eigenlijk een samenwerking met Fabuleus. Fabuleus ondersteunt hen zowel financieel als productioneel. En wij doen hetzelfde. Wat maakt dat die productie op die manier realiseerbaar is? Michiel Soete is bijvoorbeeld iets dat wij volledig ondersteunen. Hij heeft een kleine subsidie gekregen van uh, stad Brussel. En voor de rest ondersteunen wij hem financieel... En uiteraard ook weer vooral technisch dan en productioneel. In die zin dat die creatie eigenlijk helemaal hier gemaakt wordt. Met de hulp van onze techniekers en onze productiemensen. Wat betekent dat dan heel concreet als jullie technisch ondersteunen? Voorzien jullie locaties tot en met catering bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Dus ze krijgen van ons een plek om te werken. Meestal wordt dat dan ook de plek waar ze presenteren. Er is een technieker van het stuk zelf die, uh, die hen eigenlijk bijna permanent in de laatste periode in de richtlijn lijn naar de première uh, bij hen is. En we geven hen ook smiddags, uh, krijgen ze hier inderdaad ook eten. En in de week voor dat ze in Vermeer gaan in de première krijgen ze ook s'avonds. Dat ze eigenlijk zich geen zorgen moeten maken over dat soort dingen. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met decorbouw? Waar komen die financiën vandaan dan? Ja, ook dat is gemengd. Bijvoorbeeld in het geval van Annelies uh, zit dat eigenlijk in het co-productiebedrag dat wij hen geven. Maar het gebeurt soms ook dat we echt techniekers... Uh, leveren om het zo te zeggen, om het decor te maken. Um, het decor zelf, afhankelijk van wat het is. Nu, jonge makers hebben vaak niet zo'n zo groot decor of niet zo'n duur decor, omdat er vaak geen middelen zijn, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld twee jaar geleden hadden we hier een voorstelling van UNM staan, waar er een uh, houten kist zat en prikkeldraad, en dat is allemaal hier gemaakt. Dus dat is een techniek van ons die dan eigenlijk is vrij, wordt vrijgesteld om een week dat decor te bouwen. Neem bijvoorbeeld Michiel Soete. Wanneer zijn jullie aan die productie begonnen? Wanneer zijn jullie voor het eerst bijvoorbeeld met elkaar gaan beginnen babbelen? Ik heb voor het eerst met Michiel gepraat in de zomer vorig jaar. Dus uh, augustus 2008 is dat dan. Dan hebben we afgesproken, oké, okay, goed, we gaan de productie uh, maken. En dan is hij hier voor het eerst komen werken, als ik mij niet vergis, vrij snel. Daarna, in september, oktober, heeft hij een eerste oefening gedaan. Dan zijn zij teruggekomen in eind januari, begin februari. Uh, en dan hebben ze ook een toonmoment al eens gepresenteerd. En dus nu zijn ze hier deze twee weken. Dus ik denk dat ze in totaal een kleine zes weken aan de productie zullen gewerkt hebben. Dat is een heel korte termijn om aan een productie te werken. Krijg je dan nog voldoende kwaliteit? Dat is altijd moeilijk hè? Van, met jonge makers. Waarom is die tijd zo kort? Enerzijds omdat er weinig middelen zijn. Wat maakt dat je dat je dansers of je, je acteurs niet langer kan betalen? Anderzijds omdat zij ook vaak in andere projecten zitten. Omdat ze natuurlijk ook moeten uh, de kost verdienen. Dus inderdaad, nu zes weken is een minimum, absoluut. Uh, dat klopt, maar ik heb toch het gevoel... Michiel bijvoorbeeld wist al heel goed wat hij wou. Uh, dat, dat maakt al veel. Ik bedoel, Soms moet de tekst nog geschreven worden... Bij, als je dan maar, maar zo'n korte periode hebt... Dus in het geval van Michiel denk ik dat het haalbaar wordt zes weken. Wat ik nog graag wou zeggen is ook dat wij telkens um, de manier waarop wij ondersteunen afstemmen op de maker zelf. Dus het is niet zo dat wij een standaardpakketje hebben van ondersteuning we, we praten uiteraard eerst met de maker en wat heeft die nodig en op die manier gaan wij eigenlijk altijd proberen te leveren wat dat zij vragen soms is dat heel veel logistiek soms is dat meer geld, soms is dat meer techniek, het hangt er een beetje van af en wij proberen eigenlijk altijd op maat van de maker uh, te ondersteunen hoe heb je Michiel ontdekt? Michiel heeft mij een mailtje... Nee, dat is niet waar. Michiel was hier naar een voorstelling komen kijken. Toen heb ik hem uh, s'avonds in het café na de voorstelling even gesproken. En dan zei hij, mag ik jou een dossier sturen? Want ik loop al een tijdje rond met een, met een uh, voorstelling die ik graag wil uh, maken. Dan heeft hij mij zijn dossier gestuurd. Ik vond dat interessant. En dan is hij komen praten in augustus. En dan heb ik beslist van, ja, het is goed. Nu, op jaarbasis zie ik een honderdtaal mensen zo. En er zijn er vier of vijf die ik dan kan ondersteunen. Het is een beetje een heel intuïtief aanvoelen soms, hoor. Dat je het gevoel hebt van dit kan iets worden of niet. En soms uiteraard vergis ik mij. Maar bijvoorbeeld in het geval van Michiel heb ik heel hard het gevoel zelfs al hoort. Deze voorstelling nu niet meteen dat dat iemand is. Uh, ik geloof wel in, in hem en in zijn werk. Ik, ik ben dan ook nog gaan kijken naar iets van hem. Toen ik wist van uh, ik ga met hem in zee om, om een idee te hebben wat hij gemaakt heeft. En ik heb het gevoel dat er heel veel potentieel is. Hij is nog heel, heel jong. Dus, maar ik heb wel wat iemand is met potentieel en dat vind ik belangrijk. Dat deze productie er nu staat, is ook belangrijk, maar minder belangrijk dan het traject dat je eigenlijk voor ogen houdt. En dat is toch ook iets dat ik belangrijk vind, dat je, dat je engageert voor een traject van makers en niet voor één bepaalde voorstelling. Kan je een voorbeeld geven van iemand die je dan ontdekt hebt, als ik het zo mag zeggen, wat je echt heel goed vond, wat echt een succes was? Oei, uh, even nadenken. Ja, wat ik bijvoorbeeld. Um, iemand die ik zijn afstudeerproject heb gezien. Um, en die ik dan heb gevraagd om hier op stuk Start iets te doen. dat is Tarek Halaby. Um, en, en dat was hier een onwaarschijnlijk succes met stuk Start. Ik heb hem dan gevraagd om drie dingen te tonen. Tarek staat hier overigens ook opnieuw. Ik uh, ben heel benieuwd, want ik heb het zelf nog niet gezien. Maar het is ook echt wel een maker waarvan ik denk... Goed, Dat is iemand waar we nog veel van gaan horen. En ik ben toch wel een beetje trots ja, dat ik eigenlijk voor het eerst... Want behalve zijn afstudeerproject had hij nog nooit iets getoond in Vlaanderen. En dat ik dan als eerste dat heb kunnen, kunnen tonen. Maar goed, daar gaat het natuurlijk niet, niet zozeer om. Hè. Maar het is mooi meegenomen wel. Ja. Tarek staat hier op het Festival. Je zegt zelf dat je die voorstelling nog niet hebt gezien... ...dus dat is op goed vertrouwen. Wat laat hij zien? Uh, Wel, Tarek heeft hier zijn monoloog getoond... ...en een attempt to understand... Uh, the, well, ...ik weet de hele tijd in mijn hoofd... ...de political situation... ...ik weet het niet uit mijn hoofd... ...dat is de monoloog die hij hier getoond heeft... ...en eigenlijk wat hij nu uh, heeft gemaakt... ...is het vervolg op die monoloog... ...die meer twee jaar geleden gepresenteerd heeft... En inderdaad, dat gaat over goed, goed vertrouwd. Daar is iemand van wie ik zijn parcours wil opvolgen. Um, hebben we hebben zijn vorig project ook gedaan. En zeker omdat dit nu een, een, een tweede luik is in die, in, um, in die monoloog, vond ik het heel belangrijk om het opnieuw te tonen. Deze voorstelling heet Finally I'm No One en gaat opnieuw over um, de, de grens, de Gaza-streek. Dus uh, hij wil deze keer een stem geven aan de Palestijnen die hier wonen. Um, de voorstelling, waarom heb ik ze nog niet gezien? Omdat ze eigenlijk heel recent pas gecreëerd is. Uh, hij, is ook, hij is daar ook geweest en hij heeft ook een, uh, een tentoonstelling gemaakt... met portretten van um, Palestijnen die allemaal een hoofddoek dragen. En het gaat een beetje ook over de, de hoofddoek uh, die voor hen toch ook belangrijk is. Dus de tentoonstelling wordt gepresenteerd eigenlijk in de ruimte waar ik de voorstelling zal spelen... En het, wordt, het is opnieuw een monoloog die hij uh, alleen brengt. En die dus, um, hij is zelf ook half Palestijns, Palestijn, half-Amerikaans. En hij, um, dus het is een thema die hem uiteraard ook persoonlijk aanbelangt. En um, ik ben heel benieuwd wat hij er gaat mee doen. Er staan vijf producties volgende week op de podia, Hoe heb je die leren kennen? Het is een beetje gemengd, dus Michiel heb ik net verteld. Ja, Tarek zat er, dus dat is iemand die, ik, die al twee jaar, waar we al twee jaar mee aan een gesprek hebben, mee lopen. En die, dat ik logisch vind dat hij nu weer zijn voorstelling binnen Taze presenteert. Um, Atva is iemand die ik heb leren kennen via de pianofabriek in Brussel. Um, zij was daar aan het werk, ze heeft daar wat dingen gepresenteerd. En ik vond dat wel interessant. Had zijn dossier ook weer gestuurd naar hier. Was in eerste instantie met Eva aan het praten voor het Playground Festival in najaar. Maar ik had het gevoel, het is te vroeg voor Playground. Het past beter in, in Taste. En dan heb ik haar gevraagd of ze geïnteresseerd was om binnen Taste verder uit te werken naar het project. En ja, dat, dat zag ze dan ook wel zitten. Dus dat is op die manier gegaan. De mensen van de. MIME-opleiding, dat is trouwens een uitzondering ik maak, want dat is effectief een afstudeerproject dat ik presenteer in test Ik heb dat gezien op het Bataar-festival in oktober 2008. Ik vond dat, ik vond dat echt een fantastische voorstelling. Ik, ik, omdat ik altijd probeer om er ook eentje puur receptief dus dat, uh, te presenteren en heb ik en eigenlijk meteen gebeld en uh, gevraagd of ze zin hadden om uh, om terug te komen. Mensen van Kunstcentrum Boeddha en de mensen van Tonelas waren ook geïnteresseerd. Dus ze komen nu voor drie dagen terug naar Vlaanderen Ze spelen. Woensdag bij ons, donderdag in Gent, in het kader van de huistruil van Tonelas En de dag erop in, in Kortrijk in Boeddha. Nu, die voorstelling, wil ik nog graag iets over zeggen, dat, um, dat is een voorstelling waarvan ik denk dat mensen het verschrikkelijk gaan vinden, verschrikkelijk slecht bedoel ik dan, of fantastisch goed. Het is over Europa veronder. Eigenlijk komt het erop neer dat zij een uur lang staan te springen op scène, op zo'n heel harde beatmuziek. Maar, um, en het is eigenlijk maar dat, maar ik vond het zeer intrigerend de manier waarop dat zij dat ten eerste uiteraard volhouden. Maar ook de manier waarop ze het doen. Dat is eigenlijk een project dat gecoacht is door Lotte van den Berg. En dat is dan weer iemand waar we al veel van gepresenteerd hebben. En een maker waarvan ik het gevoel heb dat haar werk ook... Uh, dat is sowieso heel sterk, maar ook heel, heel hard past binnen een stuk. Dus ik vond het vond fijn om, om een project dat zij gecoacht had ook te tonen. Dus um, ja, ik, ik love it or hate it, denk ik, wordt dit. Dus, maar ik zelf ben, ben uh, zwaar fan van, van hen. Theme for a discotheek van DJ Samantha Foo. Dit soort muziek krijg je een uur lang te horen in de voorstelling Spaarze, waar de studenten van de mime afdeling van de Theaterschool van Amsterdam... Uh, dat zij brengen op Taste Festival. Um, we hebben deze groep niet kunnen bereiken, maar ze hadden wel een youtube filmpje ge uh, geplaatst. En uh, daar hebben wij een stukje audio van gekopieerd en we laten even horen wat zij te vertellen hebben. sparen die voorstelling, sparen ze. En, uh, het is een onderzoek naar uh, groepsgedrag ten opzichte van het individu. En we, een, uh, we nemen een technofeest als uitgangspunt, wat we vervolgens als onderzoek op alle mogelijke manieren uit de hand laten lopen. Het gaat heel erg over de groep en met de groep iets doen en daar volledig in opgaan, tegelijkertijd over de mensen alleen die daar binnen, ja... En ja, het fijn vindt juist of, of ook heel eenzaam is. Dat is het natuurlijk allemaal. Dus we laten eigenlijk al die verschillende kleuren zien. vroeger, dachten we, dan moeten we Lotte van den Berg hebben omdat hij als persoonsontbouwer heeft die wij op de vloer willen hebben. Ze zeiden, we willen graag dat je een voorstelling doet uh, omdat we het fijn vinden om met je te praten en wie je bent. En we zijn helemaal niet op zoek naar een hele verstilde voorstelling. En meestal maak ik, maak ik voorstellingen die vrij, vrij verstild zijn. En we willen eigenlijk juist een soort hardcore, uh, heftig uh, um, ding maken. En dat, ja, daar, daar probeer ik in te volgen. En ik vind dat voor mezelf ook een uitdaging. Dus het is dus absoluut iets anders. De voorstelling zelf, maar de manier van werken op zich niet. Je hoort een fragment van het YouTube-filmpje van de voorstelling Spaarzen. Ik had een heel lang gesprek met Els uh, over het uh, Taste Festival en de productie die zij daarachter voeren. En we gaan nu naar het tweede deel van het interview luisteren. Dit is de derde editie van Thijs Festival, uh, apropos volgt het van het begin. Evolueert het concept ook? Mm, dat is voorlopig nog niet echt geëvolueerd. Het is wel zo dat we steeds meer um, producties hebben die hier gemaakt worden. Dat is een kleine evolutie. Het eerste, ik denk dat we het eerste seizoen maar één of twee producties hadden die in eigen huis gemaakt zijn. Nu zijn dat er al drie... Maar qua concept op zich niet. Ik heb het gevoel dat het werkt, dat het ook nu echt naamsbekendheid begint te krijgen. Zeker bij de makers, die echt al mailen van uh, ik heb iets waarvan ik denk dat het binnen het zal passen. Dus in die zin denk ik dat we nog wel een tijdje verder kunnen op uh, de manier waarop. Alleen denk ik dat dat productionele, dat ondersteunende steeds belangrijker nog zal worden. Doen jullie ook het vervolg daarvan? Bijvoorbeeld, ik weet dat zij 33 curator is van eigen tentoonstellingen die ze dan proberen in andere steden in de wereld te krijgen of zoals galerijen die het werk verder de wereld in willen krijgen. Is dat ook de bedoeling van, van nu een stuk product te zijn? Absoluut. Het is zo dat we voor, voor Adva, we, zijn, we beginnen daar nu niet mee, hè. we zijn daar al mee begonnen. Bijvoorbeeld voor Adva heb ik de andere kunstencentra aangeschreven en gezegd van kijk, dat is een projectje dat wij gaan maken binnen Teest. Is er iemand geïnteresseerd om het ook ofwel te co-produceren ofwel te presenteren? Dan is bijvoorbeeld het kunstencentrum Nona in Mechelen was ook geïnteresseerd. Zij, zij hebben de voorstelling ook, want ze is nu uiteindelijk daar in première gegaan omdat dat... Qua data gewijs makkelijker was dan hier in première te laten gaan. Dus Nona heeft dat mee ondersteund en gepresenteerd. Um, bijvoorbeeld vorig, vorig jaar hadden we Ewait Toren, ...hetzelfde uh, verhaalvoorstelling hier gemaakt. Daar was Kunstcentrum Buddha in Kortrijk geïnteresseerd, hebben zij ook het gepresenteerd. En dus ADVA gaat de voorstelling ook nog spelen in Amsterdam. En, moet even nadenken, op een aantal plekken sinds nog. Dus ja, we, in, we proberen hen ook daarbij te helpen. Dus we initiëren dat, we sturen wat mails rond van, met het dossiertje. En vaak is dat dan inderdaad, zoals mensen weten, van oké, okay, Kunstcentrum X ondersteunt het, is vaak al een soort garantie om het dan uh, ook op te pikken en ook te presenteren. Het publiek ziet Kunstcentra vooral als een podium waar mensen naar kunnen kijken, maar er gebeurt dus blijkbaar ook productie. Zijn er nog zo van die geheime activiteiten die dat dat het publiek eigenlijk niet weet, maar wat die wel heel belangrijk is voor jullie in het functioneren. Ik weet niet of ze zo geheim zijn, maar uh, ja, absoluut. Bijvoorbeeld, wij hebben hier in mei de première van uh, Berlijn, uh, ook een gezelschap dat wij al een aantal jaren ondersteunen. Nu voor die voorstelling is er een, een op maat gemaakte tent. Uh, waar de voorstelling zich zal afspelen. Er is op dit moment een proef op de opbouw in het militair domein in Heverlee. Dat hebben wij volledig geregeld. We hebben gezorgd dat zij hun tent daar een maand lang kunnen opstellen, dat ze dan alles kunnen testen wat er in die tent gebeurt. We hebben een technieker twee maanden eigenlijk aan Berlijn uitbesteed, zodat die mee de, heel die uh, opzet van die tent en van wat er... Want er zijn eigenlijk filmschermen die in de tent worden gehangen. Dus de, de voorstelling is een soort van film um, die je op verschillende schermen volgt. En er is ook een live orkest. Dus dat is bijvoorbeeld iets waar Griet, onze productiemedewerker, al, al mee, ruim een maand mee bezig is. De tent verhuist volgende week naar het Paul van Park in Heveli. Ook dat gaan wij helemaal kofferen, heel die verhuis. Uh, we zijn aan het kijken of we daar een bar kunnen installeren, zodat de mensen die naar de voorstelling gaan ook een drankje krijgen. Dus op die manier werken wij eigenlijk heel vaak um, productioneel. Iets wat ik... Um, ik weet, ik weet niet of ik al verteld heb, maar vanaf 2010, januari 2010, gaan wij drie gezelschappen eigenlijk uh, permanent ondersteunen voor een periode van drie jaar. Zij worden hier een soort artist in residence. En dat zijn Arco Rens, uh, een choreograaf, Hugo de Haas, ook een choreograaf, en Berlin, waar ik het net over had, uh, een theatergezelschap. Dus zij... Zij komen hier de volgende drie jaar eigenlijk op permanente basis in huis. Dat betekent niet dat ze hier elke dag gaan zijn... ...maar betekent wel dat hun werk hier zal gemaakt worden en uh, in première gaan. Maar Arco Rent is toch al een redelijk grote naam in de danswereld. Heeft hij dat nog nodig? Absoluut, dat is een zeer goede vraag overigens. Wat hij vooral nodig heeft, Arco, is iemand die hem zakelijk ondersteunt. En dat is wat wij bij Arco in eerste instantie gaan doen. Dus zijn volledige zakelijke ondersteuning komt in stuk te zitten... Uh, en productioneel. Arco is inderdaad al een grote naam, maar hij heeft bijvoorbeeld geen plek. Hij heeft geen huis in Brussel. Het stuk wordt zijn plek waar hij gaat werken aan de voorstellingen en dan de, de omkadering dat is, dat is wat hij nodig heeft dat is wat hij, wij hem gaan proberen te geven de verkoop bijvoorbeeld daar is, daar is zijn, zijn team zelf heel goed in dat blijft bij hem zitten dus ook daar weer is het kijken op maat van wat, is, wat, hebben, die, wat hebben zij nog nodig bijvoorbeeld Arco was degene die denk ik het meest blij was omdat hij zei ik ben zo blij dat ik mijzelf niet meer moet gaan bezighouden met, heel die, met al die zakelijke aspecten dat ik mij puur kan concentreren op het artistiek op het maken van producties is er dan een gat in de markt voor managementbureaus, voor theater en dans en performance producties? Want voor muziek is dat een heel grote business uiteindelijk. Er is een gat in de markt, maar dat wordt op dit moment ingevuld. Hè. Stelselmatig. Uh, in Brussel is er Margarita Productions die daar eigenlijk een beetje zijn mee gestart we noemen dat alternatieve managementbureaus Ze hebben onder andere Chris Verdonk uh, Manon de Pauw zijn mensen die bij hen zitten en um, op dit moment zijn er denk ik een viertal uh, alternatieve managementbureaus het is een beetje wachten op de uitzag van de subsidies of ze allemaal geld gaan krijgen want uh, Klaus Ludwig is ook iemand die een nieuw heeft opgericht, dat heet Caravan en bijvoorbeeld uh, zij gaan de verkoop van, van uh, Arco doen Um, en, zo, en dan heb je nog Helga Duchamp uh, Duchamp uh, heet VC2 gewoon en dan is er ook nog Mocum, dus er zijn er nu, het zijn allemaal nieuwe Margarita is begonnen ondertussen vier, afhankelijk van of ze subsidie gaan krijgen of niet um, gaan, gaan zij heel veel kunstenaars kunnen helpen, maar dus het is zeker heel belangrijk, ik, ik, bedoel, ik denk dat er echt nog een groei gaat komen aan alternatieve managementbureaus. en ik denk ook dat het heel belangrijk is je zegt euh, afhankelijk van of ze subsidies krijgen, maar dat betekent dat het toch weer in het subsidiestraatje terechtkomt. Kan kunst en cultuur niet gerealiseerd worden zonder subsidies? Op dit moment jammer genoeg nog niet. Ja. De, de kost is, is te groot om, om, om het met de uitkoopsommen te kunnen realiseren. En de interesse van het privé is op dit moment om, om dus als sponsor te fungeren... ...ook te beperkt om het zonder subsidiemiddelen te doen. Ja, en dat geldt niet alleen voor jonge makers... ...maar dat geldt eigenlijk ook, alleen, ook wij bijvoorbeeld... Um, zijn we voor een groot stuk nog afhankelijk van subsidies. Ondanks het feit dat een groot huis zoals dat van ons um, wel al privépartners heeft en daar ook heel veel werk van maakt om, om met privémiddelen... Maar als wij zouden de reële kost van een, een voorstelling doorrekenen aan het publiek, ja, dan zouden wij uitkoop moeten vragen van... 30 euro in plaats van 10 euro. Want een dat, ticket zou 30 euro kosten als uh, cultuurhuizen niet gesubsidieerd werden. Dat is een beetje veel. Een ticket voor... Het Festival kost 5 euro voor één voorstelling. En als je een dagpas koopt, dan kan je naar twee voorstellingen op één avond. Dat is het leuke aan een festival. En dan betaal je slechts 7 euro. Je kan van maandag 20 tot en met 23 april naar het Festival gaan. Wij gaan dat ook doen. En wij hebben een speciale afspraak met Tarek Halabi. We gaan hem volgen, we gaan naar zijn voorstelling kijken. En we gaan jullie vertellen wat we ervan vonden. En we gaan ook vragen aan hem wat hij ervan vindt. Tot volgende week in Apropos.